Met het De Iraanse delegatie heeft de Pakistanse hoofdstad Islamabad verlaten. De Iraniërs hebben Pakistan een lijst gegeven met eisen voor een einde aan de oorlog... schrijft onder meer nieuwszender Al Jazeera. Iran had al aangekondigd nu geen rechtstreeks gesprek met de Verenigde Staten te willen. Er waren berichten dat de Amerikaanse bemiddelaars Whitcoff en Kushner... onderweg waren naar Islamabad voor gesprekken met de Pakistanse bemiddelaars. Maar president Trump meldt zojuist dat hij de trip heeft gecanceld... Bij het protest op de A12 bij Utrecht zijn niet 200, maar zo'n 400 demonstranten aangehouden. Het gaat om mensen die de snelweg opgingen en om mensen die eromheen omheen stonden. De politie noemde het levensgevaarlijk dat betogers de snelweg betraden en blokkeerden. De blokkade door klimaat- en pro-Palestijnse demonstranten begonnen rond het middaguur, ondanks een verbod. Na een paar uur beëindigde de politie de demonstratie. Zes van de aangehouden mensen zitten nog vast. Het zijn de inzittenden van de drie auto's waarmee de blokkade van de A12 begon. De andere mensen die werden aangehouden mogen gaan en krijgen geen straf. De blokkade leidde tot een grote verkeersopstopping aan de zuidkant van Utrecht. Op verschillende plekken in Mali hebben opstandelingen aanvallen uitgevoerd. Onder meer bij de internationale luchthaven van de hoofdstad Bamako... en bij de belangrijkste legerbasis van het land kwamen tot vuurgevechten... Het leger van Mali zegt dat terroristische groepen de aanvallen uitvoerden. De situatie is volgens het leger onder controle... maar de antiterreuroperaties gaan nog wel door. Een militante tuareg groepering... claimt twee steden in het noorden van het land... geheel of gedeeltelijk in handen te hebben. De Tuareg willen in het noorden van Mali een eigen staat vestigen. Het weer? Het blijft de rest van de avond zonnig. Vanavond en vannacht ook wat wolken... en de temperatuur daalt naar 1 tot 5 graden...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 En een nacht zo mijn leven Ik had de liefde niet meer verwacht en het opgegeven Dat jij heel dicht bij me bent, kan ik niet geloven Ik houd je dicht bij mijn hart, zal ik jou belogen Dan de morgen met mij en leef je dromen als deze nacht weer verdwijnt, zijn ze uitgekomen. Dans stop de morgen en ga maar uit mijn leven. Want dit moment is aan jou en mij gegeven. Elke dag zou ik opnieuw weer voor je kiezen. Wat er ook komen gaat, wil jou niet verliezen. En laat ons leven. Het paradijs is hierbij voor de hegel's leven wat, wat ik nu in mij voel is puur verlangen zoals jij naar me kijkt, hou je mij gevangen En ik laat jou ook niet gaan, jij bent die ene Die bij me blijft als de wolken zijn verdwenen Want tot de morgen, met mij leef je dromen Als deze nacht weer verdwijnt, zijn ze uitgekomen Morgen en ga nooit uit mijn leven Want dit moment is aan jou en mij gegeven Elke dag zou ik opnieuw je voor je kiezen Wat erop komen gaat, wil jou niet verliezen Dan de morgen met mij en laat ons leven. Het paradijs is die wij voor heel ons leven. Het paradijs is die tijd voor heel ons leven. Welkom bij het tweede uur van Entertainment for You. Jannes was dit en dan tot de morgen met mij. En uh, ja, ik zou zeggen, Patti dan een fijne terugreis naar huis. En uh, wij gaan verder. Welkom in stad. Waar elke zachte golf vandaag een liedje vindt oh, hey, hey. hey, yeah. Entertainment for you We draaien om uw lach Het programma met een hart dat klopt bij dag en nacht Vanuit het mooie zandvoort Met zand nog in je schoen Zingen we verhalen Die in hoofd en hartje doen Entertainment for you Zorgen maar voorbij Het programma van deze prachtige gouden avond hier Aan een kleine ronde tafel of staand met een biertje vol plezier Nederlandstalige liedjes over liefde soms ook pijn Maar ze landen altijd zacht in uw hoofd en hart tegelijk Entertainment for you Radio thuis op televisie of in het theater, volle kracht entertainment voor you. Programma van vrijheid: Veel plezier, geniet van de show, laat je zorgen maar voorbij. Hier in de zaal of alleen op de bal: dezelfde klank, dezelfde trilling, dezelfde warme dag. Entertainment for you oh! Entertainment for Wat een knallen, wat een knallen. Ja, dat is die dan. De tune van Entertainer for You. En uh, ja, geweldig. Hey, en nogmaals, welkom. in het tweede uur van Entertainer for You. Tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Svet. En, en ik zou zeggen, een hele goede avond. En dan zit je te eten? Eet uh, smakelijk. En uh, wij gaan nog een, een lekker plaatje draaien van Danny Christian. En ai, ai, ai, olga. was er eens een ouderes, die woonde in de Caucasus. Hij was verliefd op Olga. Hij zei ik wil met je trouwens, dus geef me nu maar gauw een kus. Anders spring ik in de Volga. Ei, ei Olga, als jij niet van me houdt. Dan spring ik in de Volga, een kind die is zo koud. Met jou wil ik mijn vodka delen. Dansen en de palalaika spelen. Als jij niet van me houdt, dan spring ik in de Wolga. En, kind, die is zo koud. Maar Olga zei: Nee, dankjewel. Ik blijf volop een vrijgezel, want ik zie meer in die waan. Aan hem schenk ik mijn hart misschien, hij houdt tot s'avonds kwart verdien. Mijn hand vast op de divan. Ei, ei, Olga, als jij niet van me houdt, dan spring ik in de wolga en Kinti is zo koud. Met jou wil ik mijn bocca delen, dansen en de balalaika spelen. Ei, ei, Olga, als jij niet van me houdt, dan spring ik in de wolga en kind die is zo koud. Olga gaf hem toch geen zoen, toen moest hij voor zo'n goed fatsoen wel in de Wolga springen. Hij nam een aanloop van het strand en haalde net de overkant en ging daardoor met zingen. Ei ei Olga, als jij niet van me houdt, dan spring ik in de Wolga, een kind die is zo koud. Met jou wil ik mijn vodka delen, dansen en de balalaika spelen. AI Olga, als jij niet van me houdt, dan spring ik in de Wolga en kind die is zo koud. Dan spring ik in de Wolga en kind die is zo koud. Zo, dat was hier een AI Olga en dat allemaal door Danny Christian. Hier hoor je ze allemaal. Allemaal. ik is niks waarvoor je je radio even een stukje harder zet. Entertainment for you. Entertainment for you. René van Beten. En ik laat je gaan. De laatste taan is zojuist gevallen. Het einde is in zicht. Verloren en verslagen, slag langs Ons boek nu dicht. Ja beloftes blikken leugens voor altijd. Was niet voor ons. Al wil mijn hart niet geloven. Zeg me verstand, kom, laat het los. Oh, ik weet niet of ik dit Ik Heb geen keuze. van Beten en ik laat je gaan. Wij gaan uh, nog één plaatje draaien en daarna gaan we eventjes uh, ja, bellen met uh, Roland Verstappen over zijn nieuwe single Bang. En uh, Gerrit Holming is ja, niet voor één keer. Geef u de avond en doe de nacht er meteen maar voor ons bij. Dan worden mijn dromen in één keer de waarheid, als je wakker wordt naast mij. Ik wil met jou lachen, met jou leven, en als het kan nog een beetje meer. Geen bij me jouw liefde en niet voor een leven, ik wil echt niet voor een leven. Wordt vandaag mijn dag, hier heb ik zo lang op gewacht Maar dat weet jij nog niet, wacht maar tot je mij straks ziet De tijd van twijfel is voorbij, tenminste dat geldt wel voor mij Dus geef er maar aan toe Ja, wordt oh, het nee. Er meteen maar voor ons bij Dan worden mijn dromen In één keer de waarheid Als je wakker Het kan nog een beetje meer. Geen bij jouw liefde en niet voor een leven. Ik wil echt niet voor één keer. De titel van deze plaat: Niet voor één keer. En dat allemaal van Gerard Joling hier bij ZFM Zandvoort. En uh, ja, aan de telefoon hebben wij Roland Verstappen. Hoi. Goedenavond. Goedenavond. Je bent aan het klussen. He? Nee, nee, want... Oh, nee, ik, ik hoorde uh, wat getik en uh, gerommel of ja. Gron, Dus Oh, nee. nee, nee, nee. nee hoor, dus nee. ik denk, je staat ergens in de garage sta je de boel op de ruim of zo. Nou, het zou wel nodig zijn, ja. Hé, hey, we bellen natuurlijk uh, vanwege jouw nieuwe single Bang. Ja, ja, ja, ja. Vertel daar eens wat over. Ja, dat is een liedje, dat is uh, al wat ouder. Ja. Ik heb dat uh, geschreven toen... Uh, hier in het dorp woont Ali de Siddink. En ik woon ja. net over de grens in België, bij Tilburg. Mm -hmm. En uh, hij woont ook hier en hij is getrouwd met Antverberg. En dat is een uh, gerenommeerde familie hier in het dorp. En uh, zij is haar broer verloren, omdat hij uh, op een gegeven moment in een verkeersongeluk uh, door een, een of andere zandkast. Op werkrijden is. En uh, ja, daar heeft zoveel impact gehad op uh, de hele gemeenschap hier. Ja. Hè, dat was echt een gerenommeerde familie ook, en buiten uh, dat. Het is natuurlijk een vent van 40 met uh, uh, kinderen en uh, vrouwen en een groot bedrijf en weet ik het allemaal. Dus zo dat had echt impact. Ja. En, uh, en ik zat net, in die periode zat ik in uh, scheiding. Uh, en ik was erbij bij de begrafenis, hè, want het zijn natuurlijk vrienden, en erbij ja, dus erbij ben je daarbij. Echt mega, een mega festijn, er stonden nog uh, schermen buiten, zo, uh, zo druk was het. Ja. Uh, en het uh, maakte heel veel indruk uh, op me. Uh, in zoverre dat ik eigenlijk altijd heel gemakkelijk geleefd had, tot uh, zo mijn vier, vijf Ja. Uh, toen, toen kwam die scheiding en uh, ja, toen de, begon ik me toch ineens allerlei dingen te realiseren. Dat is eigenlijk een beetje waar het liedje over gaat. Zo van de eerste zin is ik ben bang geworden. Ja, dat, uh, ik, zeg maar een, uh, een moment van, uh, van bezinning, zeg maar. Nou, dat, dat was het echt. Dat ja. was echt zo van, hey Stappen, kom op jongen. Uh, uh, je moet leven. Je moet door met leven. En, uh, en niet bij de pakken zitten. En, uh, want het kan zomaar over zijn. Ja, ja, ja. En, en, dat was de eerste keer dat ik dat besef had. Ja. En, uh, en toen ben ik thuisgekomen, toen heb ik denk ik in een kwartiertje het hele liedje geschreven. Met tekst, muziek en alles erop en eraan. Dus uh, de, ja, dat, dat eigenlijk dat lied. En waarom ik het nou uitgebracht heb. Want het staat op overeind. Een album van mij uit uh, 2019 geloof ik. Ja. Uh, heb ik... Uh, um, omdat ik het live de laatste tijd regelmatig uh, gespeeld heb. Er uh, ja. komen mensen achteraf naar me toe die zeggen: wel, joh, hé, hey, dat liedje is, uh, is helemaal iets van deze tijd. Want uh, die eerste zin, ik ben bang geworden. Ik denk dat er iets is wat in deze, uh, ja, zeg maar, rare uh, tijd uh, bij heel veel mensen op dit moment binnenkomt. Ja, want ja, het is dus een soort taboe. Hè? <laughs> nou ja, dat. Oh, dat is, daar ben ik het helemaal mee eens. eens want, uh, ik, uiteindelijk is de laatste zin, ik ben bang tot de dood. Ja. Uh, dat, dat zijn dingen waar je in principe niet over praat. Nee, En, uh, en, uh, en als je dat dan staat te zingen en je ziet dat mensen geraakt zijn. Ja. Uh, dan denk ik van, ja, dat, dat... En daar is, voor mij is muziek daarvoor. Hè. Muziek is emotie, is uh, wat voor emotie ja. dan ook. Ja. Nou ja, ik zeg altijd, muziek is het leven. Nou ja, dat. En, uh, ja, en, en, en teksten en uh, ja, mijn, mijn, mijn liedjes gaan over het algemeen wel ergens over. Uh, ja. dus, en ik heb zoiets van, uh, nou, ik, ik wil eigenlijk, uh, ik, eh, ik loop, ik ben ook niet met jongste, dus ik heb ook zoiets van een soort legacy idee van, uh, ja, toch nog even uh, laten horen wie Rolf Stappen eigenlijk, uh, Wat eigenlijk is. is geweest. Ja, ja. dus uh, ja, vandaar dit liedje. Ja, nou ja, het is, uh, het is in ieder geval een mooi verhaal. En zeg ik, ja, uh, je, zeg ik, daar rust een taboe op. En, en, en ja, ik denk ja. dat dat inderdaad uh, voor ja. deze tijd is. Omdat, uh, ja, uh, hey, ja, mensen zeggen altijd ja. als ze jong zijn... ...joh, uh, zie niet zo te zeiken. Uh, hey. Maar inderdaad, uh, wat je zegt, na een bepaalde leeftijd... Uh, ...ja, je gaat dingen meemaken. Uh, mensen om jij ontvallen. Ja. Uh, weet je... Ja, en dan, dan, dan, ja... Ineens denk je van... Ja, goed, dit hoort op tijd leven. Het hoort erbij, ja. Ja, en, uh, en dat was dus echt, voor mij was dat zo'n moment toen. Ja. Nou, ja. ja, dat zeg ik iedereen, krijgt zo'n moment natuurlijk. In leven. Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk. Ja, ja, ja. En als je jong bent, dan moet je daar allemaal niet te veel over uh, over nadenken. Daar ben ik dan ook weer. <laughs> nee, ja, goed, maar, uh, ja. Uh, nou ja, goed. Nou ja, Roland, wat je zegt, uh, <laughs> als je als kijk om me heen, hoeveel jongeren dan eigenlijk gaan. Ja. Dan denk ja, ik van ja, ja, uh, ja. Uh, het, het is toch ook wel een beetje dat je zegt van, nou, hè? Ja. Nou, dat is, dat dus. ja. En dan, uh, en dan is het, ja, dat klinkt dan weer heel flauw, dan heb je zo'n liedje van leven, van zo'n je laatste dag is, maar het is wel... Het is waarheid. Een, een, het, het, het, het is een levenswijsheid, dat vind ik ja. echt. Dus, ja. Uh, en, en ja, in, in dat kader zie ik, uh, zie ik dit liedje ook bang. Ja, ja. Als jij maar aankondigt, Roland, want uh, kunnen mensen jou ergens nog volgen? Ja, Facebook en uh, Instagram, dat, uh, dat zijn mijn twee... Uh, twee voornamelijkste social media, ja. En, en, ja. ja, en, uh, en uh, op Facebook, uh, via Messenger, kunnen mensen mij bereiken. Ik reageer ja. hier altijd op en uh, ik, uh, ik zit niet op TikTok. Ja, ik zit wel op TikTok, maar ik heb er niks mee. Ik vind het ook een beetje eigen bedoeling. <laughs> ja, nou ja, het is, het, is, het is een beetje, laat ik het zo zeggen, wat commercieel. Uh, ja, ja, ja, nou ja, het, ja, precies. Um, dus ik, uh, ik, ik heb daar niks mee. ik moet er eigenlijk wel mee aan de slag. Dat ja, ja, uh. zeggen zeg alle mensen om me heen ook die met mijn muziek te maken hebben. Ja, je op TikTok. En de, ja, ik moet inderdaad dat ik zoek het niet. Maar goed. In ieder geval Facebook uh, en uh, Instagram. Daar uh, kunnen mensen mij vinden. En ja, de, bij elk... Uh, Gerenommeerd traditiebureau ben ik in principe ook te bereiken. Dus. Ja, ja. ja. Nou, maar goed, uh, het gaat altijd uh, als mensen wat, uh, wat informatie willen inwinnen, uh, ja. omdat ze jou willen boeken, bij wijze van, uh, nou, ja. ja, dan kunnen ze in ieder geval daarvoor ergens terecht. Absoluut, ja. Nou, dat dus uh, eigen site had je niet, hè? Ja, die, is, uh, die heb ik in principe wel, maar die is under construction en dat is al een hele post. Oké. Okay. Dus, uh, ook, ook daar moet ik werk voor maken. Oké, okay. nou, dat gaat goed komen. Ja, dat zeker weten. Uiteindelijk komt dat wel niet. Ah, Oké, okay, Roland. Ja. Hey, als jij dan uh, jouw nummer aankondigt, dan ga ik hem draaien. Helemaal super. Hier is Roland Verstappen met de nieuwe single Bang. Dankjewel, Roland. Uh, ik zou zeggen, een heel goed weekend. Geniet ervan, Dankjewel. van het zonnetje. Van hetzelfde. En uh, ook fijne koningsdag. Ja, hetzelfde. Dankjewel. Ja. Hoi. Hoi, hallo. Hallo. Ik ben bang geworden. Bang voor mezelf, bang voor de nacht. Bang voor het te hard en bang voor het te zacht. Bang voor de woede die al om mij klinkt. Bang voor jouw stem die niet meer met me zingt. Bang voor de waarheid zo rauw en bloot. Bang voor het klein en bang voor het groot. Bang voor de hemel en bang voor de groot. Ja, ben ik ben bang geworden, bang voor de dood. Ik ben bang geworden, bang voor de zon, bang voor de zomers, bang voor de regen en bang voor de dromers. Bang voor de tranen in mijn muziek, die niet meer wil klinken, zo stille nu niet. Bang voor de waarheid zo rauw en brood. bang voor het kleine en bang voor het groot. Bang voor de hemel en bang voor de groot, vandaag ben ik bang geworden. Bang voor je angst, bang voor je pijn, bang voor het stilte of het simpelweg zijn. Bang voor ons samen, bang voor op bang voor de liefde die mij bij je houdt. Bang voor de waarheid zo zowel en brood, bang voor het klein en bang voor de groot. Bang voor de hemel en bang voor de god. vandaag ben ik bang gewoon. Prachtig nummer van uh, Roland Verstappen. En hij had het uh, over bang. We gaan uh, door naar uh, Amsterdam. En daar uh, komen we tegen Jack Barbé. En hij had over adios, buenos, señorita. En tertie nog jullie, tot de klok van 7 uur. Mijn naam is Fred Goedenavond. Ik heb heel mijn leven veel gezworven. Ik zag de rijtel met het verdriet.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 Maar ik moet gaan. Kom met mij nu mee naar Amsterdam. Zal ik kies voor jou en de Jordaan? Gaat die als mooi naar Syrië gaan. Al kan ik jou dan niet verstaan. Jouw vergeten? Nee, dat kan ik niet. Krijg eens bij mij in de Jordaan. Vakantie kan niet eeuwig sturen. Altijd is er een tijd van gehaald. Jij legde mij zo in de luren. Je liet me in mijn hemdje staan. Toch, señorita, ik zal ze missen. Jouw ogen en jouw temperament. Natuurlijk ga ik mij vergissen. Wou dat ik je lang heb gehad, de Adios, buenas, señorita. Money Zo, dat was hij dan Mario Eddy in uh, Mi Corazon. En dat allemaal hierbij zetten we hem. Zandvoort Radio. Wij gaan naar Samantha Steenwijk in Wesley blonk En in mijn armen. Blijf er lekker bij. Tot 7 uur. En het enige jou. Je naar mij. Ik voel wat er gebeurt. Je komt dichterbij. Al tijden niet geflirt. Ik voel de spanning stijgen. Tussen jou en tussen mij Jouw lieve lach, geef mij een warm gevoel Ik knip ook naar jou, snap je wat ik bedoel Dit kan nog wel eens leuk gaan worden Tussen jou en tussen mij Zo zag gaan lopen wat de bedoeling was, alleen een biertje kopen. Toen ik jou daar zag, wist ik meteen hoe laat het was. Dat jij steeds keek naar mij Ik keek jou ook aan Toen zag ik je gaan Ik eens stond je heel dichtbij Ik voelde je hand Daar ging mijn verstand Ik wist niet meer wat ik deed We dronken veel wij En voelden ons fijn Een dag die ik nooit vergeet Kaarslicht en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 Zie Dat dan? Marco de Hollander. En daarvoor hoor je natuurlijk Wesley Bronkhorst met Samantha Steenwijk. En uh, ja, wij gaan lekker door hoor, want we hebben genoeg. Uh, een verzoekplaatje uh, wordt aangevraagd door uh, Jeroen. Jeroen, leuk dat je erbij bent. En uh, ja, deze keer beeldtijd. Hé, hey, uh, jij wilde een plaatje horen van Andy de Wit. En uh, jij hebt het al. Uh, ja, laat me vrij. Nou, dat doen we hoor. Met onze hers. Met onze hits. Mm. Kom jou dag niet Stuk. Jouw dag niet meer stuk. Wow. Entertainment for you. Ah. De motor draait, de deur staat open. Ik kijk nog om, of jij nog kijkt. Koele Zie bij jou geen warmte meer De achtste of de zoveelste keer Toch steeds op nu, het gaat niet meer Dezelfde plek, een ander moment Ik raak er bijna aan gewend miss rapper hello De kans Nog één ontbijt Of loop ik door en krijg ik spijt Er gaat van alles door me heen Kies ik jou of blijf ik alleen Ik ben onzeker uitgeplust Mijn leven wil nu eindelijk Swaap bij in de Wit, aangevraagd door Jeroen en Laat Me Vrij. En uh, we gaan nog een lekker gouden oude draaien van Mario Metti En Liberty, oftewel vrijheid... dan Liberty en dat allemaal van Mario, Matty, onze zuidenbuur, ja. Dat is uh, ja, de man met uh, die zweetbandjes en alle kleuren en uh, rondom zich heen uh, een stuk of uh, zes, zeven sitter uh, sizes en uh, noem maar op. En uh, springen en duiken en uh, doe het toe maar. Hey, um, we gaan nog naar een verzoekje toe en uh, die wordt aangebracht door WIP hier in Rotterdam en die wil vandaag een plaatje aan voor iedereen die zit te luisteren. En uh, Stella Bosch en alle dagen... Alle nachten. Ik wil meer zijn dan een kennis die je op kent. Ik wil graag dat er een band is dat jij vaker bij me bent. Maar je hebt een eigen flitje en je komt haast nooit bij mij. Met wie deel jij? En wie slaapt er aan je zij? Daarom gingen wij uiteen. En nu woon je op dat plekje, maar je bent niet vaak alleen. Steeds een ander slaapt nu bij je. Denk je ooit nog wel aan mij? Toen je ging was voor een tijdje, maar ik hoorde niet meer bij. die dan aangevraagd door uh, Wip hier uit Rotterdam. En uh, we gaan uh, nog een verzoekje draaien. En dat is uh, afkomstig van uh, Miranda uit Rotterdam. En die uh, vraagt een plaatje speciaal aan voor uh, Michel. En uh, het moest Koos Albert zijn. Ik slaap er nog wel op de bank. Vanaf wil op de bank scha. Deze keer krijg jij geen geluid. Ik slaaf vanaf. Oh no! Maar dat was hier dan, dan het laatste verzoekplaatje aangevraagd door Miranda uit Rotterdam voor uh, Michel. En uh, ja, eh, we gaan er wel weer naartoe. Eh. Ja, het einde van deze uitzending is er weer. Volgende week is er weer eentje natuurlijk. Volgende week zaterdag dan zijn we weer bij u terug. Beste iedereen, jullie daar thuis in de stoel. Achterglas. En uh, ja, ik zou uh, in ieder geval uh, iedereen willen bedanken voor het kijken, voor het luisteren. Dus volgende week, uh, ja, 2 mei, uh, dan zijn we er weer. En uh, dan hebben we in de uitzending uh, Arie Raubos over zijn nieuwe single. Uh, Geen dag zonder jou. We gaan natuurlijk naar de Joey Nicolai, die gaan we bellen. Jan Koevoet en Dave Lewis gaan we bellen. Allemaal voor de nieuwste singles, die uh, ja, juridisch zijn. Voor het luisteren, voor elk gezicht achter het scherm, voor elke glimlach, elke traan, elk zacht moment. Entertainment voor u, wat jij geeft. Zijn we weer hier? De lampen dood. of soul. En zo is het. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren nogmaals. En als je zit te eten, eet smakelijk. En uh, ja, maak er een mooi weekend van. En uh, hou het allemaal netjes, ook met Koningsdag. En uh, ik zou zeggen, tot dan volgende week, 2 mei. Tot dan.